Thomasen met het nos journaal. De Nederlandse overheid kan al weken duizenden extra coronatesten laten uitvoeren in Duitsland, maar daar wordt geen gebruik van gemaakt, blijkt uit onderzoek van de NOS. Volgens de verantwoordelijke Taskforce Diagnostiek zijn de extra testen nog niet nodig. Er zou meer labcapaciteit zijn dan vraag naar testen. Nederland test nu 7000 mensen per dag, vooral zorgmedewerkers en kwetsbare mensen. Dat moeten er snel meer worden, maar het testmateriaal is schaars. De Duitsers hebben voldoende beschikbaar. Het kabinet trekt bijna 400 miljoen euro uit om scheepbouwer IHC Merwede overeind te houden. Het bedrijf stond op omvallen, onder meer vanwege grote verliezen op een aantal schepen. De kosten vielen bij die projecten veel hoger uit dan verwacht. De problemen waren er al voor de uitbraak van het coronavirus. Seniorenorganisatie KBO-PCOB houdt een enquête onder medewerkers, familieleden en mantelzorgers van verpleeghuisbewoners. De organisatie wil graag weten wat de direct betrokkenen vinden van de situatie dat er voorlopig niemand op bezoek mag. Minister De Jonge onderzoekt of dat binnenkort onder strikte voorwaarden toch weer mag. De bond vindt het belangrijk dat er niet alleen over de mensen wordt gesproken die het betreft... maar vooral dat er naar hun wordt geluisterd. Ervaringen zijn belangrijk bij het mogelijk versoepelen van de bezoekmaatregelen, zegt de bond. Nederlandse gemeenten dreigen de komende tijd in geldnood te komen door de coronacrisis. Een op de drie gemeenten lukte het niet voor dit jaar een sluitende begroting te maken, meldt NRC. Ze lopen miljoenen mis door gemiste parkeerinkomsten... Toeristenbelastingen en uitstel van betaling voor belastingen voor ondernemers. Het weer: de buien trekken weg naar het noordoosten. Vanmiddag grotendeels droog en wat zon. tot 14 tot 17 graden. Tegen de avond nieuwe pittige buien met kans op hagel en onweer. Dit was het NOS journaal. ZFM. Verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWB. Er zijn op dit moment geen files.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 De meeste mensen denken van, hé, hey, dat was toch een bekend uitrootje als je autosport liefhebber bent. Zeker, want de BBC heeft het vaak gebruikt bij de autosportprogramma's rondom de Formule 1. Toen zij de rechter nog hadden. En het komt uit dit nummer Fleetwood Mac and the Chain. Zelf staat die ook in mijn eigen lijstje heel erg hoog. Dus wat dat er gaat, komt het wel heel erg mooi uit. En ja, het is een beetje een surrealistische week. Want ik bedoel, als ik dan uh, de gordijnen trek, uh, dan had het eigenlijk moeten een uh, uh, beetje gonzen van activiteiten. Want we zitten eigenlijk uh, min of meer in de denkbeeldige week naar de Duitse Grand Prix toe. Maar ja, zoals gezegd, uh, je hebt het ook in het spotje kunnen horen, onze programmering is aangepast. Omdat er een een of ander virus rondwaart door de wereld. Niet alleen wij hebben er last van in Zandvoort. De hele wereld heeft er een beetje last van. Dus uh, dat is de reden waarom veel van die sportevenementen uh, die doorgaan. En niet alleen dat. Er zijn ook nog allerlei andere evenementen. Zoals culturele evenementen. Die ook uh, gewoon afgeblazen zijn. Dat heeft uh, daar allemaal mee te maken. Welkom bij deze donderdag 30 april. Het was uh, vroeger ooit Koninginnedag. Maar ja, sinds uh, Willem-Alexander de Troon heeft bestegen, heet het uh, geen Koninginnedag meer en is het een paar dagen eerder Koningsdag. En dat hebben we maandag uh, een beetje kunnen vieren uh, thuis, uh, want dat was wel de bedoeling. Het heet ook Woningsdag. Dus dat uh, is een beetje het uh, verhaal van uh, deze 30 april. Goed, um, wat hebben we vandaag? Uh, het is een halve podcast, uh, ergens in het uh, tweede uur, omdat de gesprekken met Pluspunt uh, dan voorbij gaan komen. Daar tussenin zit ook uh, Mick Boskamp met zijn kijk op het nieuws. Dus dat uh, ga je straks allemaal uh, meemaken. Dat zeggende moet ik ook even controleren... of ik uh, niet toevallig een app uh, van hem heb uh, gekregen. Dus dat ga ik zo even bekijken. En uh, daar zitten natuurlijk uh, de vaste onderdelen... zoals Jelmer, die om half elf uh, bij komt praten... wat uh, betreft het nieuws in de wereld. En om kwart voor twaalf, want uh, door het pluspunt uh, gaat het allemaal even een beetje opschuiven... komt Ben Zonneveld, uh, want dat is uh, de enige afwijking. Uh, normaal gesproken zit hij om half twaalf, maar nu om kwart voor twaalf. Uh, dat uh, is uh, alles wat uh, dit spoorboekje uh, mij te vertellen heeft. Dan heb ik ook nog, ja, hoe kan het ook anders, een ABBA-plaat. Ja... En uh, we kennen hem ook nog in een zeer dansbare uitvoering van Madonna... die er ooit nog heeft uh, gevraagd van, mag ik dat uh, nog eens een keer gebruiken? En daar heeft uh, Madonna toen uh, uh, ja, groen licht voor gekregen... van de makers Björn Ulvaas en uh, Benny Andersson. Want dat waren de componisten van uh, dit nummer. Gimme Gimme After Midnight. your voice in anger or just wait till the morning been a soft on a road where we've never been doesn't it oh i wish you could see what i mean when i'm saying this darling oh life keeps kicking To rest in your arms Come lay your head on my heart Cause it aches And swallow my fears There's no more I can take Let's forget all the things that we said Hij studeert aan het conservatorium in Holland. De muziek dan, uh, die afdeling in Haarlem. Dus uh, tegenover Veenaan. Hij heeft meegedaan aan uh, de voorrondes van de Rob Award. Dat uh, was van het afgelopen seizoen. We hebben het uh, kunnen volhouden tot februari. En toen... Was het ineens 15 maart. en Toen was het in een keer letterlijk ook afgelopen. Hij is er uiteindelijk niet doorheen gekomen deze bellen. Maar hij is hier wel geweest bij de FM. En als het goed gaat, dan hoop ik een bidden en preken preken. Weet ik allemaal wat. Is er vanavond weer eens een uitzending. Maar dat, dat hoop ik dan wel voor elkaar te krijgen. Uh, maar goed, uh, ik uh, beloof niks. Uh, het heeft uh, met allerlei andere factoren te maken. Ik heb ook helemaal geen berichten gehad of het uh, ja, dan, nee ook uh, geplaatst is. Uh, dus uh, ik uh, doe mijn best. Uh, meer kan ik niet doen. Dat is één. En uh, Melle is uh, één van die mensen die daar dus uh, geweest is. Uh, bij ons in uh, de uitzending. En dit is het uh, laatste uh, wat hij geschreven heeft. On the road. Uh, dit ook uh, omdat wij uh, ja, min of meer voldoen aan uh, de, de oproep van de Buma om juist de Nederlandse muzikanten. En dan heb ik het niet over de grote jongens, maar even over de wat uh, minder grote jongens die een podium verdienen. En uh, dan ben ik echt niet de enige. Gelukkig uh, zijn er uh, meerdere mensen in dat land die met mij dat eens zijn. Bijvoorbeeld Frank Bond van Alaska is ook zo'n uh, vaandeldrager. Uh, dat, uh, dat dus uh, wat dat er gaat heb ik een hele goede bondgenoot in dat hele verhaal. Goed, eh, daarvoor hoorde je trouwens eh, ABBA met eh, Gimme Gimme A Man After Midnight. En wellicht zal eh, er ook wel weer ABBA-werk eh, de komende week eh, te horen zijn. Zeker in eh, het programma van eh, Jaap Funnekotter. Want eh, die eh, gaat vanaf eh, zaterdag het eh, roer weer overnemen. Dat doet hij tot en met, eh, als het goed is, dinsdag of woensdag. Daar wil ik even vanaf zijn. En daarna dan moeten we nog maar even weer kijken wie dat eh, precies eh, gaat doen. Uh, ik heb aan donkerbruin vermoeden dat uh, Walter het uh, gaat uh, doen tussen uh, die woensdag en de zondag. En dan ben ik maandag de 11e mei weer gewoon terug. Uh, en dan is het ook weer de week van de Groene bakken. Dus uh, dat uh, is altijd het Ezelsbruggetje. Als de groene bak de, de week van de groene naar buiten moet, dan ben ik ook in de beurt. Dus uh, wij doen het uh, dan tussen 10 en 12. Uh, dat uh, dat uh, programma. En uh, dat is zoals het duurt. Want je weet nooit. Of er iets gaat veranderen en of de mensen van het kabinet besluiten om daar een enige aanpassing in te gaan doen. Dus daar is het wachten op. Van de week, volgens mij had ik het gisteren eigenlijk er al over, had ik het over bijvoorbeeld Because of the Night. Dat nummer van Bruce Springsteen en Paddy Smith. Bruce vond het niet goed genoeg. En Paddy Smith eh, dacht van, dan, eh, na lange aarzelen overigens, eh, heeft ze het opgenomen. En eh, dat werd uiteindelijk ook een hit. En toen eh, krabde de, de bos eh, zelf ook nog een keer achterdoor. En dacht van, nou dan ga ik het ook maar eens live eh, spelen. Daar is natuurlijk nog een link, want ik, eh, ik had gisteren bijvoorbeeld. Eh, die Stray, daar begon ik eh, de uitzending mee met eh, Espresso Love. Maar die Mark Noffler die heeft ook ooit een nummer geschreven. Daar had ik het gisteren over. Noffler schreef het nummer, Private Dancer... en daar heb ik het over, dus daar gaan we er een beetje naartoe... Uh, die schreef hij eigenlijk uh, voor Love Over Gold. Maar uh, bij het opnemen ervan, toen uh, kwam hij er eigenlijk achter... van, joh, dat moet ik eigenlijk niet doen. Dat moet ik overlaten aan een dame. Want uh, uh, als het een man gaat worden die uh, iets over... Uh, de Private Dancer gaat zingen, dat, uh, dat komt niet over. Um, en vervolgens uh, is dat liedje toch even een beetje blijven liggen. Toen kwam de manager van de Dire Straits uh, in één keer op de proppen... Uh, toen Tina Turner uh, plannen had om weer terug te komen. Toen zei hij, ik heb nog wel een liedje liggen. En dat is dat liedje van Mark Knopfler. Uh, kijk er eens naar, uh, vind je het leuk om op te nemen? Nou, uiteindelijk is dat uh, gebeurd. En de rest is historie. Want het was eigenlijk de comeback van Tina Turner in de jaren 80. 84, wel te verstaan. En als we het er dan toch over hebben... Dan zullen we dat nummer dan ook maar eens gaan draaien. Want ja, als ik dat gisteren er dan over heb... dan moet ik hem ook een keer laten horen. Tina Turner dus met Private Dancer.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 Sane. You don't look at their faces and you don't ask their name and your pride. For dancing For romancing But I give in to the rhythm And my feet follow the beat And my heart whoa, whoa When my baby When my baby Een beetje een tik op mijn vingers, eerlijk gezegd. Dat het dat, dat geluid een beetje ontmoet. Maar goed, ik, ik werk eraan. Dus. Um, ik, ik heb een leuke mededeling. Um, er komt toch een koper volgende week aan deze microfoon te staan. Dat ben ik niet, maar dat is wel Jelmer. Goedemorgen, Jelmer. Dus uh, Goedemorgen. <laughs> Ja, ik kreeg net het berichtje van onze programmaleider binnen van ja, dat doe ik niet. Uh, dus uh, nee, we hebben een nieuwe presentator voor. De, voor de donderdag en de vrijdag ga ja, jij dat doen, als het goed is. Toch? Ja. Ja, dat klopt. Uh, heb je al een idee wat je, dus, uh, wat je, er, wat je gaat doen? Uh, ga je, ja, ja, je gaat jezelf natuurlijk interviewen, denk ik, om half wel of niet? Ja, ik, <laughs> ik ga mezelf inbellen om half 11, inderdaad, ja inderdaad. Uh, ik zie dat helemaal ja, voor ja. me, weet dus, je. Uh, maar goed, uh, ik, uh, ik, ben heel, ik ben heel nieuwsgierig hoe, dat, uh, hoe je dat dan gaat doen. Maar goed, uh, dat, uh, dat merken we volgende week wel. Uh, ja. Maar uh, ja, over uh, muziek, heb je dat ook nog ergens liggen? Denk je dat je daar aardig aan te... ik heb nog wel uh, wat muziek inderdaad. Ah, ja, ja, ja. Dus... Dus... Nee. Dus, het, dus, dus er zit wel iets uh, aan te komen waarvan uh, we kunnen zeggen, nou, uh, dit is uh, een beetje de keuze van Jelmer uh, de komende week, of niet? Ja, nou ja, misschien muziek uh, ja, wel voor iedereen, maar toch ook wel misschien wat moderner of zo. Ja, denk. moet kunnen, vind ik, toch? Ja, uh, uh, dus, en horen. Uh, ja, ja, nou ja, goed, kijk, uh, je, je moet ook een beetje de guts hebben om uh, nieuw talent te kunnen draaien. Dus, uh, dus uh, die, die, die guts, die heb ik dan. Maar goed, uh, dat is niet uh, iedereen uh, weggelegd. Um, want, uh, Jelmer, um, we uh, halen je natuurlijk niet voor niks om half elf altijd in de uitzending. Want, uh, nee. heb jij het laatste nieuws nog een beetje in de gaten gehouden? En dan niet alleen landelijk, maar ook plaatselijk? Ja, zeker. Het zijn nou. allemaal uh, lokale nieuwtjes uh, vandaag. Om ja. uh, um, te beginnen is sinds gisteren de nieuwe noodverordening van Kracht gegaan... voor de voor onze veiligheidsregio. Mm -hmm. Dat meldt de gemeente uh, gisteren op de website... Met de noodverordening is formeel geregeld dat de meeste maatregelen omtrent het coronavirus verlengd zijn tot en met 19 mei. Mm -hmm. En dat er versoepeling is uh, in de maatregelen voor kinderen en jongeren op het gebied van sport en school. Uh, in deze regio, maar ook natuurlijk in de rest van Nederland geldt dat. Ja. Uh, de komende dagen wordt de noodverordening uitgewerkt in de praktische richtlijnen. En uh, met name ook voor de, de sportende jeugd. Uh, ja. Over die, die sport in de ja. jeugd. Uh, ik weet niet, was je al klaar of uh, kwam er nog iets? <laughs> Sorry, onderbreek je een beetje. Uh, nee, en dat ook de scholen weer open gaan vanaf ja. 11 mei was te laat. Ja, ja, ja, goed, uh, want dat stond inderdaad ook in het bericht. Maar uh, ik uh, moest uh, gisteren uh, een andere plaatselijke krantje bezorgen, de Zandvoerse Krant. is uh, goed, uh, we, we, we steunen elkaar ook uh, wat dat betreft in, uh, in deze barre tijden. Uh, maar goed, uh, op weg naar de hoel uh, over het, uh, de oude trimbaan. Rechts keek ik even naar de tennisbanen en er zat leven in. Want daar speelden kinderen uh, een potje tennis. Dus de maatregelen oh, ja. Ja, zijn eigenlijk al meteen uh, in de praktijk uh, ja. gebracht. Uh, he, ja. dat, uh, de versoepeling, dat was meteen in beeld. Dus... Nou ja, goed toch. Als dat uh, een beetje goed kan, dan is het leuk dat ze weer kunnen sporten. Ja, ja. dus, dus ik, was, ik was daar ook uh, erg blij om. En uh, toen ik uh, terugreed om een uur of half vijf, uh, waren ze nog bezig. Dus ik denk uh, dat het helemaal goed gaat komen. Um, jammer, <laughs> uh, nog meer. Ja, ja. Uh, de werkzaamheden aan het sport tussen Zandvoort en Amsterdam en de aanpassingen aan het station van Zandvoort zijn deze week uh, ruim op tijd uh, voltooid. En daarmee is het hele uh, project. Uh, ...van deze werkzaamheden exact binnen de planning gerealiseerd. Mm. Het project is precies op tijd afgerond voor de Dutch Grand Prix die dit weekend zou plaatsvinden. Ja. Uh, een belangrijk onderdeel van de werkzaamheden was het geschikt maken van de elektriciteitsvoorziening. Mm. Voor de dienstregeling die natuurlijk meer treinen liet rijden, tot wel 12 treinen per uur mm. die er zullen gaan rijden. Er was al langer de wens om de dienstregeling uit te breiden... En wat dat betreft heeft, heeft de komst van de Grand Prix uh, dit jaar uh, die modernisering natuurlijk uh, versneld. Mm. Uh, ook de stationstrap uh, naast de lift uh, van de station is vernieuwd en ingrijpend verbreed. Uh, wat nu ervoor zorgt dat er uh, grote groepen bezoekersstromen uh, op drukke dagen, dat die in goede banen wordt geleid. En ook uh, zijn er twee extra perrons uh, aangelegd, die zijn mm. nu ook helemaal uh, afgerond. En buiten deze piekdagen zullen de extra voor ons uh, niet in gebruik worden genomen. Maar uh, het station heeft in ieder geval een uh, goede opknapper gekregen voor uh, ja. als, het weer, als het weer druk kan worden. Ja. Uh, voordat, je die, uh, voordat je die laatste items er even doorheen uh, komt, eigenlijk uh, moeten we dan eigenlijk uh, dit doen. Ja, het moet eventjes, hè? want het is eigenlijk de week, ja, het is de week van. Hè? Dus, dus, maar goed, het, het is ja, het allemaal redelijk binnen beginnen. de planning. Hè, wat zeg je? Het had morgen moeten beginnen. Ja, ja, ja, ja het, het is niet anders. We moeten het, uh, nee. met, het met het muziekje even doen, uh, in ieder geval. Uh, wat ik wel weet is dat ze bezig zijn om... Uh, ze hebben een, een kalender bedacht. Uh, daar staat het antwoord trouwens niet op. Uh, maar goed, dit uh, terzijde. Uh, nog meer nieuws. Ja, de gemeente Zandvoort zet de komende jaren in op betere afvalscheiding, waardoor meer waardevolle grondstoffen hergebruikt kunnen worden en de hoeveelheid restafval afneemt. Daarom worden er meer containers voor verschillende afvalstromen geplaatst en verandert de manier waarop inwoners hun afval aanbieden ook. Hm. Uh, dit staat in het duurzaam afvalbeheerplan. Binnenkort start de gemeente Zandvoort samen met uh, Spaarne landen uh, met het invoeren hiervan. Ja. De voorzieningen om afval te scheiden worden verbeterd... ...zodat inwoners zoveel mogelijk dicht bij huis grondstoffen gescheiden kunnen inleveren. Mm. Hiervoor wordt het komende najaar meer onder- en bovengrondse containers geplaatst. Mm. Bewoners van een laagbouwwoning met een voor- en achtertuin... ...met achterom uh, ontvangen nog voor de zomer een duo-container. Dit is een rolcontainer met twee vakken waarin zij papier, uh, karton en plastic... ...blik- en drinkpakken thuis gescheiden kunnen weggooien... Mm. Inwoners van Zandvoort en Bensveld ontvangen hierover een eerste brief uh, deze week van wethouder Joop Berendsen. Mm -hmm. En daar wordt het plan uh, duurzaam afvalbeheer uh, nog eens uh, uitgelegd aan ja. inwoners. Um, dan is er, uh, ja, ik, ik, ik weet niet of je dat ook opgevallen is, uh, dat uh, de gemeente Zandvoort uh, de ondernemers uh, op het strand uh, ondersteunt met de lobby voor de aanpassing van de NOW-regeling. Zie je dat ontgaan? Ja, dat ze in de winter ook mogen blijven staan? Was dat... uh, nee, niet, niet alleen dat. Ik plaats ook nog wel eens berichten voor een andere website, uh, voor ja. een andere nieuwswebsite. En daar uh, zegt uh, wethouder Verheij dat, uh, dat uh, de gemeente uh, zich ook hard maakt voor die aanpassing van die NOE-regeling. Uh, nu is het zo okay. dat uh, de mensen die daar dus werken bij de seizoenpaviljoenhouders op dit moment ja. uh, niet in aanmerking komen voor die regeling... omdat ze buiten die pijldata vallen. Want ja, uh, de, ja. de now regeling is, uh, gaat, gaat in werking voor 1 januari. Dat, maar ja, als je ja. bijvoorbeeld een, uh, een strand als Buddha Beach uh, bent... of Ahoy of uh, Meijer aan Zee en, en noemen ze ja, maar op... Die staan alleen in de zomer. Ja, die staan alleen in de zomer. Dus die, die, hebben dat, uh, die, die hebben dat een probleem. En die zeggen ook van... ja, hoor eens even, dat is uh, leuk dat jullie dat bedacht hebben... maar uh, wij vallen er, er net buiten... en uh, dat is de, de reden waarom uh, um, ja, um, dat de gemeente Zandvoort het zich, uh, zich hard maakt daarvoor. Het is ook overigens op aandringen geweest uh, van GroenLinks uh, zandvoort uh, ja. Benveld die, uh, die dat gedaan heeft. Dus, ja, dat klopt. Ja, hè? Ik, denk, uh, ik weet niet of je dat uh, mee had genomen. Dus, uh, maar goed, heb ik het even bij deze gezegd. Ja, ja, ja. goed. Uh, nog eentje dan? Uh, ja, nog eentje als laatste. Want... Uh... Uh, na het weekend is het natuurlijk, uh, zijn de nationale herdenkingen weer. Mm. Maar die zijn ook dit jaar uh, aangepast. Uh, we staan alleen, maar toch samen stil bij deze dagen, zegt de organisatie. Er is een programma opgesteld, uh, zodat iedereen van het huis kan meedoen. Mm. Uh, in Zandvoort gaat dit jaar uh, geen herdenking in de protestantse kerk en geen stille tocht naar het Nationaal Oorlogsmonument aan de Lineestraat mm. plaatsvinden. Mm. Het college legt uh, een nagedachtenis uh, zonder publiek. Uh, bij de oorlogsmonumenten toch nog uh, wel kransen en de Zandvoortse veteranen leggen een krans bij het nationaal monument. Uh, de kranslegging die eens in de vijf jaar plaatsvindt bij het oorlogsmonument van de twaalf onbekende soldaten uh, op de algemene begraafplaats Noorderduin wordt verschoven naar uh, volgend jaar. Tijdens de nationale herdenking op 4 mei hangt normaal gesproken de Nederlandse vlag in de avondhalve stok. Echt, en dit jaar roept het comité in Nederlanders op om niet alleen na zes uur, maar gedurende de hele dag de vlaghalstok te hangen. Mm -hmm. uh, ondanks de beperkingen op dit moment roept Stichting Viering Nationale Feestdagen zandvoort alle zandwoorders op om 75 jaar vrijheid te vieren op 5 mei vanuit huis. Hang, hang de gehele dag de vlag uit, maak het gezellig met elkaar en volg uh, via radio en televisie online activiteiten op de website. Uh, van de organisatie waar uh, 75 bijzondere verhalen over vrijheid verteld worden door 75 personen die na de Tweede Wereldoorlog uh, zijn geboren. En uh, de organisatie sluit het uh, programma af met de zin: bedenk vooral dat de vrijheid ook betekent. Vrij zijn om te zijn wie je bent, te denken wat je denkt en te geloven wat je wilt. Mm -hmm. uh, Geef de vrijheid door. Uh, dat lijkt me een heldere boodschap. Uh, dank voor uh, dit moment en uh, graag uh, tot morgen, zeg ik dan. Ja, helemaal goed. Oké, okay. uh, dat was hem, Jelmer, uh, met het uh, nieuws uit uh, de regio. Maar um, dit vandaag helemaal gewoon uit Zandvoort. Uh, dit is De Liese, met kleine dingen.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 I'm Periode 77, 78 zijn er ook nog hele leuke nummers uitgebracht. Deze van Rod Stewart, zeker daarvoor. Deliezen met kleine dingen. Bracht de tijd op 12 minuten voor 11. Gisteren had ik dus Because the Night van Paddy Smith. Maar het is een begnadigde liedjeschrijver. Want Dancing Barefoot is namelijk ook een keer gecoverd door U2. Uh, maar het origineel is toch echt uh, van uh, Perry Smith. En uh, dat uh, ga je horen. Dit is het uh, enige echte Dancing Barefoot. En ook die komt uit diezelfde periode van Rod Stewart. to lie I'd say it to myself Don't lose control along the way Once you live you learn to love yourself Cause it's all you have Oh To the I took your name heette de, de uitvoerende muzikant. Maar achter I took your name schuilt Chris van der Ploeg... En die komt uit uh, Groningen. Straks uh, nog een uh, muziek uit uh, Groningen van uh, Meadow Lake uh, Past wel, denk ik, uh, nog in uh, dit uh, programma tussen 10 en 12 in de tijdslot. Uh, maar we hebben natuurlijk ook nog uh, gewoon muziek uit eigen dorp. Jazekers. Uh, want uh, Ruud Houwingen is al uh, genomineerd uh, voor een, uh, een, uh, ja, een prijs uh, als onafhankelijk muzikant... In, uh, de nominatie is natuurlijk al heel erg mooi. Uh, daar zijn al wat uh, artikelen hier in de regionale pers over uh, verschenen. En een van de, de nummers die, die hij uh, uh, voor Erasing Bountains heeft uh, geschreven... slaat ook op dit dorp. En dat nummer dat ga je nu horen tot aan het nieuws van 11 uur. Of dat nummer dat heet Nightfalls on the Town.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 And the girl that went missing was Still out of the sea.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 When night falls on the town Right before the light dies the Night falls on the town